Bach heeft gelijk, dit is het tweede deel van het luisterspel De Zilveren Neus door René Metzenmakers met René Pauwels, Roger De Pape, Rick Witvrouwen, Leo Halterman, Lode Blomaert, Gerard Swartelet, Jos Wilkes, Chris Dijkhoff en Mieke Verheijen. Techniek, Guy van den Einde en Leo Aardbelien, Regie, Neil Gijnsen. Pussy, bravoussy, kaks. Ka. Mino, mino, mino, mino, mino. Minoo. Minoors, Kom, nou ja, Hier is de kater, Pussy. Ka, ka, kom kom, ka, kak. Kaka, kom, kom. Oh, verloren moeite, het kring is ermee vandoor. Uh, misschien heeft ze hem al op, op, opgegeten. Stil, meneer Osman, eh, stil. Het is jammer, het is echt jammer. Ik ben ervan overtuigd dat moesten we hem te pakken krijgen... Dat ja, ja, ja, maar wij hebben hem niet te pakken gekregen, dokter. Ja. Nee, natuurlijk niet. Jammer, erg jammer. Heren, ik moet u in elk geval hartelijk danken. Ondanks onze vijandschap hebt u een man in nood niet in de steek gelaten. Maître Lambert, veroorloof me u de hand te drukken... en de zegen van Allah over uw geschonden gelaat af te smeken. Ik ben diep ontroerd, Ayvas B. Ik wens van harte hetzelfde. Ik bedoel... U uh, uh, wil mijn verontschuldigingen aanvaarden. Het spijt me dat ik de zaken zo op de spits heb gedreven. Het spijt me zeer. Victorine heeft minder waarde dan elke druppel bloed die er voor haar verspild werd. Morgen geef ik haar de bons. Ik zou haar nooit meer kunnen zien... zonder aan u te denken, meester Lambert... en aan het ongeluk waarvan ik de oorzaak ben. Wij hebben alles gedaan wat mogelijk was... om het verloren terug te vinden. Helaas. De Ik dank. Ik uh, wil hopen dat het verlies niet onherstelbaar zal zijn. De dokter zegt me dat er in Parijs enkele specialisten wonen die u kunnen helpen, Alfred. Maar de meest bekwame woont hier in Brussel, uh, dokter Bernier. Ja, dat is zo. U hebt gelijk. Uh, mag ik u nogmaals de hand drukken? Dank u, Ayvas Bey. Wel, vrienden, zullen we dan maar gaan? Och, is me dat schrikken. Voelt u zich niet wel, meneer? Uh, u bent... Uh... Dr. Bernier. Het spijt me dat ik u heb laten wachten. Maar wees u toch kalm. Gaat u zitten. Uw vriend de marquise de Vilmorin heeft me uitgelegd wat u overkomen is. We brengen dat wel in orde. Maar ik kan u niet helpen als u niet kalm bent. U hebt angst voor me, en dat, dat is zo mogelijk nog erger. Maar dokter. Zie ik eruit als een man die bang is? Als ik een bangerik was, dan zou ik vanmorgen mijn gezicht niet zo hebben laten ontzieren. Maar toen ik op u wachtte, bladerde ik in een geneeskundige encyclopedie. Ik zag er een paar ontsmakelijke illustraties en vlak bij uw portretten. Toen u zo onverwacht binnenkwam, meende ik een, een spook te zien. Bon, als het niet meer is, wees u dan maar rustig. En laat me eens kijken. Tja, ja. ik moet bekennen dat de zaak eenvoudiger zou geweest zijn zonder de tussenkomst van de, van de kat. Maar onder de gegeven omstandigheden halen we het misschien toch binnen de maand met de Rhinoplastie. Rhinoplastie is de kunst en de wetenschap die zich bezighoudt met het geven van neuzen aan lui die zo onvoorzichtig zijn geweest de hunnen te verspelen. Het is dus zwaar, dokter. Het mirakel is mogelijk. De, de heelkunde heeft een middel gevonden... Niet om... één, maar drie middelen, meester Lambert. De Franse methode kan hier niet meer toegepast worden. Daarvoor blijft er te weinig over. U hebt de keuze tussen de Indiaanse en de Italiaanse. De Indiaanse bestaat hierin dat we een driehoekje uit de huid van uw voorhoofd nemen... ...en u daaruit een nieuwe neus maken. U hebt dan een redelijke neus, maar een blijvend litteken op het voorhoofd. De methode is echter de meest betrouwbaar. Maar ik wil geen litteken, dokter, tot geen enkele prijs. Ik wil er zelfs aan toevoegen dat ik ook geen operatie wil. Die vervloekte Turk heeft mij een doen ondergaan... ...en daarmee heb ik meer dan genoeg... Ik heb wel moed, maar, maar, maar zenuwen ook nog. Ja, ja, ja, ja dat, dat merk ik. U hebt inderdaad zenuwen. Trouwens, wat kunt u van een, van een Indiaanse methode verwachten? Een Indiaanse, mijn beste dokter. De Indianen zijn wilde, wilde. Ze zijn nog erger dan, dan, de, dan de Turken. Maar uh, u sprak ook van een uh, Italiaanse methode. Niet dat ik kerk op Italianen gesteld ben. Op politiek gebied bijvoorbeeld. Snert, meneer Snert. Italianen zijn ondankbaar. Ze hebben steeds geboden tegen hun wettige meesters. Maar ik geloof wel dat die kerels er zijn mogen... wanneer we het over wetenschap hebben. Zwart, De Italiaanse methode. Zij heeft ook kans van slagen. Ofschoon niet zoveel als de Indiaanse. Maar ik twijfel eraan... of u het geduld en de onbewegelijkheid zult kunnen opbrengen. Die ze bereid? Oh, als het op geduld en onbewegelijkheid aankomt... dan ben ik uw man... Bent u in staat dertig dagen in een zeer ongemakkelijke houding te liggen? Oh, ongetwijfeld. Met uw neus genaaid aan uw linkerarm? Oh, beslist. Goed. Dan zal ik u een nieuwe neus maken uit een stuk van de huid van uw linkerarm. Mijn linkerarm? Zelfsprekend. Maar niet. dat is wraak roepen, dokter, u wil levend willen. Dat is barbaars, dat is, dat is middeleeuws, u, u bent een shylock. Een stukje huid nemen van uw linkerarm, dat is een kleinigheid. Het moeilijke is er met de neus aan vastgenaaid zitten gedurende dertig dagen. Dokter, ik heb u verwittigd. Ik heb vanmorgen één keer koud staal door mijn vel voelen gaan... maar dat geen tweede keer. Goed. Dan heb ik hier niets meer te doen, meester Lambert. Het spijt mij u te moeten zeggen... dat u heel uw leven zonder neus zult blijven rond. Dat, dat, dat kunt u toch niet mede, dokter? Geschonden verminkt voor het leven. Maar is er dan geen enkel medicijn... geen enkele toverformule die een neus kan weergeven... Ik, ik betaal tien keer haar gewicht in goud. Ik, ik laat haar zoeken naar het andere eind van de wereld als het moet. Zeg het me, dokter, alsjeblieft. Het spijt me. Maar, maar welk nut heeft het dan rijk te zijn? Welk nut heeft het dat u een, een wereldvermaard chirurg bent? Rijkdom, wetenschap, Ho, ijdele woorden. Een snipper wel van uw arm en u bent gered. Een snipper? Een, uh, een kleine snipper? Een kleine snipper. Wel, wat denkt u? Nee. Nee, ik doe het niet. Onze generatie heeft een overvloed aan moed, moed in alle soorten. Maar tegenover de pijn is ze laf. Dat is de schuld van onze ouders. Ze hebben ons in watte groot gebracht. Oh la la la, een mooie boel onze wereld, dat moet ik zeggen. Mijn complimenten aan zijn schepper. 200.000 frankrente heb ik dokter en ik ben verplicht mijn verder leven rond te lopen met een gezicht zonder neus, met een mislukt doodshoofd. En die concierge hier beneden die op vrijdagavond geen vijf cent meer in zijn zak heeft, die wandelt langs de straat met de neus van een, van een Apollo. De voorzienigheid die alles voorzien heeft, heeft er geen rekening mee gehouden dat een Turkse wilde man mijn neus zou afhakken omdat ik Victorine Tontain bekeken heb. <laughs> er lopen in België minstens twee miljoen schooiers rond die stuk voor stuk geen tien sous waard zijn. En ik kan hun neus niet kopen met al het goud van de wereld. Zeg, dokter, maar apropos. Waarom kan ik eigenlijk geen neus kopen? Zou u mij geen... Uh, Complete neus van een ander kunnen opzetten. Ja. Dat zou ook kunnen. Maar bravo, dan ben ik gered. Maar ik zou het nooit doen. En geen enkele van mijn confraters zou het doen. Maar waarom niet? Omdat het een misdaad is een gezond mens te verminken, zelfs met zijn toestemming. Dokter, ik geloof dat u een knap chirurg bent, maar heel slecht op de hoogte van de misdaad. Ik mag toch ook een plaatsvervanger in het leger kopen? ...zijn al die lui dan misdadigers... ...die een plaatsvervanger hebben gekocht... ...die in de oorlog een kogel door zijn kop krijgt. En u schreeuwt schandaal... ...om een nozel, stukje neus. Ik hou er niet aan... ...me in discussies van militaire aard te verwikkelen... ...met Erland, hè. Het enige wat ik in die zin zou kunnen doen... ...is het stukje huid dat we nodig hebben... ...van de arm van een ander nemen. Ja, dat is de oplossing... Mijn beste dokter, u weet niet hoe dankbaar ik ben. Neem het lapje van welke arm dan ook als het de mijne maar niet is. Laat ons een man van goede wil zoeken en leven de Italiaanse methode. Ik druk erop dat u een volle maand in een hoogst onaangename houding zult moeten doorbrengen. Namelijk met uw neus aan zijn arm oh, genaamd. Zwart, zwart dokter. Had u reeds aan iemand gedacht? Een verwante of zo. Ik heb alleen in Frankrijk verwanten. Maar uh, wat denkt u van de concierge waar ik het daar net over had? Komt niet in aanmerking. Ik heb die man gezien. Hij heeft me binnengelaten. Ik geef geen soep voor al het vel dat hij op zijn lichaam heeft. U moet toch weten dat een hovenier alleen maar gezonde planten gebruikt wanneer hij gaat enden. Maar u had gemakkelijk praten, dokter. Wat weet ik van de kwaliteit van mensenhuid? Ik ben toch geen kannibaal. Maar helpt u toch ook eens een beetje? Mij kan het niet schelen wie het is? Een bedelaar, een straatkeerder? Of voor mijn part die, die venter die daar beneden op straat zo'n leven staat te maken? Hmm. Niet zo'n gek idee. Een jongen van het platteland? Hij ziet er kerngezond uit. Werkelijk, maar... Maar roep hem dan, toch, Roep hem dan toch. Hey, Allee, goeie Hé. Hé. Ja, ja, ja, jij daar. Kom eens even naar boven, man. Voor je toestemt moet je echter eerst goed nadenken, Kobe. De operatie zelf betekent niets. Maar op het geduld komt het aan. Je hebt me dus goed begrepen. We verwachten van je... dat je een hele maand met je arm... aan de neus van meester Lambert genaaid blijft. Geduld. Geduld. En nog eens geduld. Geduld. jo, ja, ja, geduld, dat zou wel gozeren, meneer de dokter. Maar de rest wat anders zal Als ik een heel maand hier moet blijven, niet? Wie zal er dan mijn appels verkopen? De week, hè? De noostige week moeten onze belfruisten stroot opzellen? Maar, maar dat zal je vanzelfsprekend allemaal vergoed worden kopen. Hoeveel? Ja, hoeveel had je gedacht hè? Jonger, jonger, jonger. Ik vind dat als je een affaire wel vier frank per dag werkt is, dat hè? kom op mijn vriend. Ze is mij duizend frank waard. En duizend gedeeld door 30 is drieëndertig frank per dag. Nee, ze is 2000 frank waard. Hm. Ik wilde het net hetzelfde zeggen, dokter. Hey, ook goed alie. Zeg, uh, maar wie heeft dat eigenlijk gelapt, meneer de notoores? Een Turk, sapristie. Ik wist niet dat men de wilde zomaar liep loslopen in Brussel. Oh, ja. Zeg, zeg maar hoe zit dat met eten? Mag ik elke over het iemand meneer te laten brengen? Meester Lambert zorgt vanzelfsprekend voor uw dejeuners, diners en Daar daar is niet slecht, zullen. daar is niet slecht. Maar nou, nou zullen de maniers me zeker wel toestaan... dat ik eerst een remplaçant voor mij een toel gaan zoeken, zeker. He. Om vandaag nog te beginnen is toch de moeite niet meer waard, hè? He. Het werd al donker. Gezondheid, Henri. À la vôtre de ville En ben je nog bij hem geweest? Verleden week. Geen prettig bezoek, trouwens. Nee, nee, nee, nee. Dat vind ik ook. Tja, onze vriend Alfred zal het een maand zonder onze gezellige... ...circle de Chemin ver moeten stellen. En misschien nog langer zonder de foyer l'Opéra, Wat erger voor hem is. <laughs> Als de operatie mislukt, zal hij het misschien... ...zijn hele verdere leven zonder foyer moeten slijten. En wie weet, misschien wel zonder de dametjes die hij er ontmoet. Dat zou zijn dood betekenen. Maar waarom trouwt de kerel eigenlijk niet? Hij zou een heel wat rustiger leven hebben... Apropos, Marquis, jij mm -hmm. hebt toch een aardige dochter. En Alfred is wel niet van adel, maar zijn bankrekening ongetwijfeld wel na die erfenis. Hij heeft nooit op duizend frank moeten zien, mijn beste Henri. Maar als goed vader laat ik mijn dochter zelf haar keuze doen. Het zou trouwens maar overhaastig zijn hierover verder te gaan. Hm? We weten niet eens of Alfred over drie weken wel met een nieuwe neus onder de mensen zal kunnen komen. Hm? Niet waar? Bestaat er dan twijfel? Niet voor zover ik weet, maar zulke experimenten kunnen altijd mislukken. Niet waar? We veronderstellen ook niet dat die boerjongen lastig wordt en na veertien dagen er vandoor wil... Weer... Dat meen je toch niet? Het is niet onmogelijk. Maar ik dacht dat de operatie keurig was verlopen en dat Alfred en die Kobe de beste vrienden waren. De operatie uitstekend verlopen, dat is inderdaad zo... En zonder dat een van beiden er veel heeft van gevoeld. Maar of de notaris en de jonge beste vrienden zijn... Maar dat zou fataal kunnen worden. Mijn beste Henri. Als kaptein van de Koninklijke waarde kom je toch met heel wat mensen in aanraking. Je moet ook begrijpen dat een man als Alfred in de kracht van zijn leven actief gezond ontwikkelt. Dat een man als Alfred het alles behalve prettig vindt als Siamese tweeling aan die, die, die, die staljongen vast te zitten. Zo'n kerel is per van rekening een verdraaid, vervelend gezelschap. Totaal geen ontwikkeling. En zelfs niet al te proberen. Weet dat hij net voor de operatie, voor de eerste keer in zijn leven, in bad ging. Ach, goeie, helemaal. Nee, zeg, Alfred vertelde me gisteren nog dat hij s'nachts geen oog kon sluiten. Koop besnurkt als een onweer. En wat zou het water ruzie te maken? Die twee zijn dus letterlijk onafscheidelijk. Bovendien staat Alfred de schrik om het hart als hij er nog maar aan denkt dat Kobe hem in de steek zou kunnen laten. Daarom verwendt hij hem als een troetelkindje. Dat vind ik misplaatst. De rekel wordt er vorstelijk voor betaald, zou ik denken. Dat wel, dat wel, dat wel. Maar ik geloof dat hij is gaan voelen dat men hem nodig heeft. Oh, hij heeft het niet slecht. Alfred ontvangt veel bezoek, krijgt veel cadeaus en daarvan profiteert Kobe prompt mee natuurlijk. Men heeft hem leren sigaren roken, wijn en jenever drinken. En hij geeft zich aan die genoegens over met de naïviteit van een rold Maar daar wist ik niets van. Dan moet ik toch nog eens gauw op bezoek gaan. Ze krijgen te veel bezoek geloof me. En hoofdzakelijk slecht bezoek. Een man van de wereld als vrijheid heeft de verstand van dronken te zijn. Maar een boerenjongen als Kopen doet het geen goed. En de heertjes die op bezoek komen schepperen natuurlijk behagen in de stumper op het pad der ondeugd te brengen. Dat kun je wel denken. Hè? Je doet net of je medelijden met hem hebt, de Ville Morin. Tot op zekere hoogte, ja. Kijk, toen ik gisteren bij hem was, kwam er nog iemand op bezoek. Een jong miljonair. Ik zal zijn naam niet noemen. Ja, ja, ja, ook goed. Hé. Ik weet wie je bedoelt. Hij ja? vroeg aan Kobe, als dit grapje hier achter de rug is, Vent... Wat ga je dan doen met de 2000 franc die meester Lambert je zal geven? Ze uitzetten aan 5%, dan heb ik 100 frank rente, antwoordde Kopen. En als je het mij vraagt, was dat helemaal niet zo'n gek antwoord. En dan, vroeg de visapapa, zul je dan rijk zijn, denk je? Zul je dan gelukkig zijn? Zes soer rente per dag. En als je trouwt, wat onvermijdelijk is, zul je minstens een dozijn kinderen krijgen. Vergeet niet dat het burgerlijk wetboek je verplicht ze eten te geven. Mooie uitvinding, dat burgerlijk wetboek. Alles behalve burgerlijk, hè? <lacht> <lacht> Zes soep per dag gedeeld door twaalf. Kinderen is precies twee duiden per dag. Alsjeblieft. En dan spreek ik niet eens over jezelf en over je sukkel van een vrouw. Maar denk toch eens na, kerel. Met 2000 franken kun je een maand als een miljonair leven. Al de vreugden van het leven staan voor je klaar. Geen enkele boer uit je dorp zal ooit gedaan hebben, zal ooit doen... wat jij zult gedaan hebben. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel. Inderdaad, dat was te voorzien. Ja, ja, ja. En je begrijpt dat er ook dames op bezoek komen. Alfred kent er veel, En in alle soorten, hm? Kobe was getuige van talloze belofte Ede zelfs. En nog meer, mijn eden. Ja, ja, ja, ja, ja, En van het overige zal ik maar zwijgen. En dan de zakenrelaties. Daarmee verging het zo mogelijk nog erger. Ja, het zou me niet verwonderen dat Alfred en Kobe over een paar dagen op oorlogsvoet leven. En dat in hun situatie. Ik ben vreselijk benieuwd om te weten of die twee dat zo'n maand gaan uithouden. Ogenblikje. Ogenblikje. Onbeweeglijk blijven. Onbeweeglijk. Alle twee. Nog even geduld. Zo. Et voilà. Ben, ben ik. U bent los. Maar dokter Bernier, ik, ik heb niets gevoeld. Eigenlijk u niet. Dat klopt. Goeie hemel. Oh, welke opluchting, welke zaligheid. Au, oh, mijn hals. Tijfheid oh. door zo lang gebogen te zitten. Morgen voelt u er niets meer van. En laat me nu eens kijken. Mm. Mm. Dokter, dokter Bernier, de, de operatie, de... De operatie is toch wel... Uh... Gelukt. maître Lambert, ik mag wel zeggen dat ze uitstekend gelukt is. Hier. Kijk u maar even in de spiegel. Alsjeblieft. Wel? Oh, ik, ik, ik sta perplex. Maar hij is mooier dan mijn oude neus. Ja, waarom ook niet? Hier en daar is nog een klein roefje... maar dat valt over een paar dagen af. De zullen waarschijnlijk al over een paar weken totaal verdwenen zijn. Maar dat hebt u te danken aan de gezonde huid van uw redder. Mijn, uh, mijn redder. Ja, dat is toch niet te veel gezegd. Dokter, als u moest weten wat ik... Och, nee, ik kan het niet vertellen. Ik... Do Dokter Bernier... Ik haat die kerel. Kalmpjes aan, trouw. U moet zich steeds voor ogen houden wat u aan hem te danken hebt. Maar ja, ik begrijp wel iets van uw gevoelens. Dat spreekwoord zegt immers... hoe verder van elkaar, hoe beter vrienden. Jo. jo, maar bij ons een dorp en dan is het u zelf, meneer de dokter. Ik zou ik ook een pukst kunnen open doen... Wat had ik hier al mogen zien? En guurder, hé? Foei! Mijn beste jongen, je hoeft je niet te beklagen. Je wordt betaald. Niet ellat werk dat men voor 2000 frank in de maand doet, kan even proper zijn. Laat me je arm eens bekijken. Mm, uitstekend. Zuiver houden, hoor. Jo, jo, dat zouden ze meer moeten doen, he, meneer de dokter? Alles proper, hoor. En jullie alleen hun lijf... Kerel, ik verdraag die insinuaties niet langer. Wat, wat, wat, wat, s -s zijn, dat verstoken is zo'n manier. Mogen ik er gerust nee. hè? En zal ik hier geen minuut langer blijven als dat nu is. Er waren toch anders heel wat dingen die je hier uitstekend bevielen, hè? Of ben je dat al vergeten, misschien? Wat ik u ook niet zal vergeten, dat is dat ik nog 2000 frank te trekken heb. Lot ons dan nog een keer overploten, zullen Daar, daar heb je je 2000 frank. Ik geef ze graag. Wat zijn ze vergeleken bij de 100.000 frank goed humeur... dat ik de afgelopen maand hier verspeeld heb. Vergeet je pet niet, beste jongen. Ik hoop dat ik niet het ongenoegen zal hebben... om jou nog ooit weer eens te zien. Goeiedag. Dag, meneer de dokter. En laat ik dan ook zeggen, meneer de notaris. Ik heb je al lieg op Salut, Salut. Dokter Bernier. Dit is het mooiste ogenblik van mijn hele leven. Maar het is een meesterstuk, Lambert, een waar meester. Ja, ja, maar je weet niet alles, vrienden. Dokter Bernier heeft dit meesterstuk gemaakt met het vel, met het vel van, rates. Het vel van worst. Het vel van een oude ezelin. Nee, nee vrienden, met het vel van de arm van een polderboer. En wat voor een polderboer, goeie hemel. De meest stupide, de meest walgelijke, de meest onzindelijke polderboer. Oh, je neus is anders heel proper, Alfred. Omdat Alfred hem zelf gewassen heeft. Ja, ja, vrienden, ja, ja. Ik moet zeggen dat ik de beroerdste maand van mijn leven achter de rug heb. Een straatkeerder is een dandy vergeleken bij mijn kopen. Gelukkig is het niet allemaal geschiedenis. We zijn kiet. Ik heb een stukje van zijn vel en hij heeft mijn 2000 franken. Lieve help. 2000 frank voor een lampje vol Ja, ja, ja, ja. Maar de dag waarop ik hem betaald heb, heb ik hem er meteen uitgesmeten. Ik verzeker je dat er een steen van mijn hart viel. Koe, oh, genade om nooit te vergeten. Maar ik smeek u vroeg. Spreek hem niet uit die mijn nabijheid, want dan zou ik woest kunnen worden. <lacht> en Victorine? Ja, ja, en Victorine Alfred. Sans kunnen, vrienden. Aifas B heeft daar intussen in de steek gelaten. Met zijn degelijke vergoeding. Ik draag haar geen kwaad hart toe. Zelfs de Turk die me zoveel ellende bezorgde, heb ik kunnen vergeven. Geloof me, vrienden. Ik heb maar één vijand op de hele wereld. Koba. Hmm. Ja, ja. Hmm. Gezwollen? En uh, dokter Bernier. Gezwollen bij tranen. Ja, dat weet ik wel, maar wat heeft dat te betekenen? Dat, mijn waardemeester, is een andere vraag. Maar het, het kan toch niet, het, het, het zou toch niet. Uh... Hij heeft misschien gelijk. Wie? Wie heeft er gelijk? Die van Bach. Diefenbach. Ja, professor Diefenbach uit Heidelberg. Ja, en wat heeft die professor beweerd, dokter? Oh, een heleboel, meester Lambert, een heleboel. Dokter, alsjeblieft, u maakt mij bang. B bestaat er misschien gevaar voor, voor, voor mijn neus, bedoel ik? Hmm. Voorlopig niet. Voorlopig? Kijk. Diefenbach beweert dat zich bij huidoverplantingen complicaties kunnen voordoen. Hij beweert dat de huid van uw neus nog onder de invloed zou kunnen staan van het lichaam van... Toch niet van... Toch niet van kopen! Inderdaad.